Goedemorgen, ik ben Dioke en Dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer gaat het over de vorming van een nieuw kabinet. We zitten inmiddels twee maanden na de verkiezingen, maar dat nieuwe kabinet is er voorlopig nog niet. En daarom gaat het waarschijnlijk vandaag weer over de vraag hoeveel vertrouwen is er nog in Mark Rutte, zegt verslaggever Wilco Bam. Ja, daar mogen we wel van uitgaan natuurlijk. Een debat over Rutte en met Rutte, want hij doet zelf mee als fractieleider van de VVD. Maandag kwam Rutte met zijn vernieuwingsideeën voor een nieuwe bestuurscultuur in Den Haag. Meer ruimte voor debat, een kort regeerakkoord, minder strakke coalitieakkoorden. De vraag is of andere partijen daar ook op zitten te wachten. We moeten allemaal aan de elektrische auto. Staat in een plan van de Stichting Natuur en Milieu en vier auto-organisaties. Zij beseffen dat het op de weg duurzamer moet, anders halen we de klimaatdoelen nooit. Ze willen dat automobilisten gaan betalen per kilometer en dat je met een oude, vervuilende auto meer moet aftikken. De organisaties hopen dat er straks veel elektrische tweedehandsjes op de markt zijn, zodat autorijden voor iedereen betaalbaar blijft. Flink schrikken voor een juwelier in Den Haag vanochtend. Op zijn sieradenwinkel is een ramkraak gepleegd. De daders ramden met een auto door de gevel en dat zorgde voor een flinke ravage, zag deze verslaggever van Omroep West. Je hebt zo'n rolluik, hé. Nou, dat is helemaal in elkaar gedeukt. Het glas daarachter en de pui is naar achter geknald. Het glas volledig verbreizeld. En... Allemaal scherven. Ik zit gelijk te kijken of er nog... Ja, er zitten ook gouden dingen liggen daar nog tussen. Dus de juwelen liggen hier nog op één meter afstand van mij. De auto vloog na de ramkraak in brand. En de daders zijn er op een scooter vandoor. Of en wat er is gestolen weten we nog niet. Het weer nu nog volop zon. Vanmiddag meer wolken en een op of 16. Bijna overal droog. Alleen helemaal in het zuiden kan een bijvallen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 een keer op een avond naar de, de staat van uh, Starse te luisteren bij uh, Radio 2. Dan uh, heb ik het over een uh, enkele jaren terug. Dan lieten ze dus uh, eigenlijk het, de, de nieuwe oogsten horen. Uh, bijvoorbeeld uh, Alaska. Uh, dat, dat, dat kende ik uh, nog wel. Uh, en ze zeiden toen, ja, het beste bewaarde geheim uh, uit Utrecht. Maar voor mij was het al eigenlijk min of meer geen geheim meer. Uh, Joe Marches uh, uit Utrecht met uh, Monsters. Ook uh, een uh, nummer van uh, enkele jaren terug... maar het blijft wel uh, leuk om uh, te laten horen in een ochtendprogramma als deze. En wie Je zit erachter? Joe Marches, Johanneke Kranendonk. En uh, de band begint langzamerhand uh, toch meer vaste voet uh, onder de grond uh, te krijgen... hier in Nederland als het gaat om gedraaid te worden op uh, de landelijke platforms. Uh, dat vermoeden, dat heb ik uh, wel. Um, voor deze band geldt dat nog niet, maar uh, wat nog niet uh, is, kan nog komen. Uh, ik draag ze in ieder geval een uh, warm hart uh, toe. Uh, de dame uit, uh, in kwestie komt uit Namibië, maar ze woont hier in Nederland. En ze heet Danella Smith en je hoort het misschien ook al een klein beetje aan de muziek uh, en ook aan de naam. Wilde Kind heet uh, de band en het nummer dat heet Liquid Sunshine. So don't you remember Meer eh, dan alleen heel veel in uh, Nederland uh, muziekland. Uh, want er zit ook nog een onderstroom. En dat is ook uh, de moeite waard om uh, te laten horen. Uh, dit was uh, een single die ik bijna over het hoofd heb uh, gezien. Maar uh, toen ik hem uh, wilde draaien zag ik ineens dat hij ook met een nieuwe single ging uh, komen. En dan heb ik het over Paris Boy. Het uh, nummer wat je net hoorde was uh, Platinum Blond. Uh, maar we gaan ook even met de man achter Paris Boy uh, praten. Dat is Sjoerd van Heumel. Goedemorgen. Goedemorgen. Jaap. Ja, uh, want uh, op het moment dat ik uh, Platinum Blond uh, op het, uh, de, uh, ja, het speellijstje bij Alteur in de VfM wilde zetten, uh, uh, was daar zo waar ineens een nieuwe single afgelopen week. Uh, en gelukkig mochten we hem alweer uh, vooruit uh, draaien uh, afgelopen donderdag. Uh, en dat is Dive. Ja, dat klopt helemaal. Ja, ja. er zat er even eentje tussen die, uh, die een beetje ontschoten was. Ja, <laughs> ja. ja. Dat, uh, dat kan gebeuren, ja. maar nee. Um, Sowieso heb ik ook uh, nu ja, heb ik iets meer tempo gezet achter het uitbrengen van muziek. Omdat uh, ja, voorheen was ik altijd best wel kieskeurig. En dan dacht ik altijd van, ah, dan bracht ik een liedje uit. En dan wilde ik altijd drie of vier maanden wachten voor het volgende liedje. Hm. Maar ja, goed. Nu in uh, deze periode dus dat je ook dus door eigenlijk vrij weinig anders kan doen. Dacht ik, nou, ik uh, zet er wat meer tempo achter. En uh, uh, ja... Uh, probeer ik iets, iets sneller muziek uit te brengen. Ja. Um, is dat, uh, nou, uh, uh, geeft dat ook een beetje aanleiding toe... om dat, uh, dat te doen, juist in deze periode? Um, nou ja, het is, het is natuurlijk... Kijk, als, als muzikant zijn de... Um uh, ja, ...blijf je altijd wel bezig met muziek schrijven. Of tenminste, ik ben nu zit ik ook weer in een periode dat ik veel nieuwe muziek maak... ...en ook al weer nieuwe muziek aan het opnemen ben. Uh, dus ja, je kan inderdaad dat allemaal wel gaan zitten oppotten... ...zeg maar, totdat je een katalige een hebt van 25 nummers. Uh, maar ja, goed. Ik, uh, zoals ik zei, ik probeer ook iets meer voor mezelf... ...een uh, uh, ja, wat striktere deadline te hebben. Dus oké, okay, als ik een liedje heb en ik het is opgenomen en ik ben er tevreden over... Waarom zou ik er dan nog twee maanden mee wachten en het niet gewoon, gewoon uitbrengen? Zeg maar. ja. Ja. Het, voorheen had je dan nog wel dat je natuurlijk echt een soort aanvalsplan kon maken. Hè? Dus dat je, hm. uh, dat je dan natuurlijk... Oh ja, ik heb uh, vier, vijf shows staan. Oh, Oké, okay, top. En dan promet, promote ik het hier en daar en zo en zo. Ja, ja goed. Nu uh, dat allemaal is weggevallen... en je eigenlijk alleen nog een beetje de, uh, ja, de digitale media overhoudt... dan... Uh, ja, dan ja, word je iets, iets makkelijker in die keuzes maken. Of ja. tenminste, in mijn geval dan. Ja, kieskeurig, uh, zei je net. Uh, dat verraadt iets. Uh, ben jij dan ook uh, iemand uh, die uh, niet snel tevreden is over, uh, ja, over dingen... of eigenlijk beter gezegd kritisch is op zijn eigen werk? Dat is misschien uh, de betere vraag. Ja, nou, ik denk dat iedere muzikant inderdaad wel, wel kritisch is. Uh, of tenminste, ja, ik wil natuurlijk niet namens alle muzikanten nu gaan spreken. Maar nee. uh, ik denk dat als je creatief bezig bent, dat je altijd wel een vorm hebt. Of een bepaald filter hebt wat je ergens op toepast. Hm. Uh, maar ja, goed, ik heb vooral. Uh, ja, ik heb, vroeger heb ik lang in een band gespeeld, leuk. En dan, ja, dan zat je, als je ging opnemen, zat je vaak met vijf, zes mensen in de studio. En vijf, zes mensen hadden er dan iets over te zeggen. Huh. Uh, ja, en nu is dat heel anders. Ik werk namelijk met, uh, met, met, één, met een producer samen. En ja, sinds kort hebben we daar nu ook iemand nieuw bij betrokken. Dus ja, dan zit je maar met twee of drie meningen in een ruimte. Huh. Uh, en dan, dan leer je ook wel iets sneller keuzes maken. Dus, in die zin, ik ben inderdaad heel kritisch, maar ik heb ook wel geleerd om iets sneller een knoop door te hakken en, en ook gewoon op, uh, ja, op je impulsen af te gaan, zeg maar. Ja, even naar de actualiteit, want uh, gisteren hebben we weer een persconferentie gehad. 9 van de 10 keer sla ik het over. Maar ik had uh, gisteren wel eens het idee van... nou, er zit wel misschien iets positiefs in. in en er zat ook inderdaad iets positiefs in. Uh, we moeten wel nog een klein beetje geduld hebben... met, uh, met alles en nog wat. Maar het begint zich uh, langzamerhand uh, iets uh, af te spelen... Waar, waar jij denk ik ook uh, als muzikant een beetje gelukkig uh, van wordt. Misschien wel optredens in, uh, in, uh, in de lange termijn uh, een beetje... over een maand of wat. Ja, zeker. Ja, het, is natuurlijk, um, het, het, het stomme is eigenlijk dat toen ik, toen ik begon met muziek uitbrengen onder de naam Parish Boy, toen zaten we al in de eerste lockdown, dus dat gaat eigenlijk ook terug naar, uh, naar vorig jaar. Mm. Uh, toen heb ik volgens mij, nou ja, kort daarvoor heb ik nog wel echt één optreden kunnen doen. Mm. Uh, dat was ook buiten, al wel echt met de afstand en met tafeltjes en weet ik het dat allemaal. Uh, dus ja, voor mij gaat het dan ook echt de allereerste keer zijn dat ik ook de liedjes live kan spelen. Zij het solo, zij het met een band. Um, dus dat is sowieso ook best bijzonder inderdaad en uh, ja. nou ja goed ik denk dat heel uh, uh, Nederland nu inmiddels wel een beetje om staat te springen om natuurlijk en weer naar buiten te kunnen en nou ja in de muzieksector is dat natuurlijk helemaal ik, bedoel, ik ken genoeg bands die uh, bijvoorbeeld net hun album hebben uitgebracht en, uh, en, en, en dan niet kunnen spelen of uh, bands die een tour hadden staan en dat dat ook allemaal uh, gecanceld werd. Dus ja, ik heb ook wel voor mezelf een beetje bedacht van nou, ik, ik, ik zal waarschijnlijk wel achteruit, achteraan moeten gaan sluiten. <lacht> um, maar ja, goed, dat, dat, dat is niet anders. En ja, tot nu toe weet ik ook niet beter. Ik weet niet hoe het is om deze liedjes live te doen of met een nieuwe band te spelen en dat soort dingen. Dus ja, dan kan ik daar ook niet heel erg een soort drang naar hebben. Ik heb natuurlijk wel een drang om echt de muziek onder de mensen te brengen, want ja het uploaden bij uh, de andere streamingsdiensten en op YouTube en noem het maar op, dat is één ding. Maar ja goed de, de respons is, is, is dan ja, uh, niet hetzelfde als dat je applaus krijgt na een liedje of mensen die nee, naar een show nee, naar je nee. toe komen en zeggen, hé hey, ik vond het leuk of ja. Leuk, of... um, je, je hebt het over respons. Um, hoe uh, uh, wordt jouw muziek op dit moment ontvangen? Afgezien alleen maar van de digitale platformen waarbij je, je muziek uh, eigenlijk min of meer uh, presenteert. Dan heb ik het ook over radiostations zoals uh, deze gek uh, hier in Zandvoort uh, dat doet dan, ja. hè, bij wijze van spreken. Maar zijn er ook meer radiostations uh, die uh, nu toch ook het werk uh, van jou uh, een beetje op beginnen te pikken? Nou, uh... uh, dat. Niet zozeer, maar ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik ook geen plugger heb ingeschakeld, dus je kan ook niet verwachten dat je iets uitbrengt en dat dan ineens iemand het gaat draaien. Uh, ik moet wel zeggen dat volgens mij bij de eerste release in oktober, gaan we dan terug, uh, ben ik wel een keer te gast geweest in een programma van 3FM en uh, ik zag dat bij de tweede single platinum blond die jullie net worden. dat inderdaad ook Leo Blokhuis hem in zijn playlist had gezet op Spotify. Kijk, dus ja, kijk. Dat is, dat is een, een mooie beloning inderdaad. Ja. Hartstikke leuk. Uh, bemoedigend ook, hè? Ja, die Leo Blokhuis ja, die heeft er wel een beetje kijk op. Uh, ik heb het ook eerder met de Alaska meegemaakt. Uh, Wat dat gaat in 2012 was dat, geloof ik. Uh, dus uh, hij, kwam, hij kwam er uiteindelijk ook mee, diezelfde Leo Blokhuis. Uh, hoe belangrijk is dat? Zijn dat uh, mensen voor jou uh, als het gaat om... De muziek die, die je maakt. Uh, hè, we noemen er eentje, Leo Blokhuis. Maar die kan uh, uh, best wel een beetje een, een richting aangeven, toch? Ja, dat is zeker waar. Kijk, ik denk niet dat, dat uh, als je in de, play, in de persoonlijke playlist van Leo Blokhuis staat. dat je dan meteen een soort kwaliteitsstempel hebt. of dat, dat dan ineens alle deuren voor je open gaan. Hm? Uh, want iedereen staat wel eens een keer in zo'n playlist. Dus ik ben ook wel echt van overtuigd dat dat het wel van meer kanten moet komen dan, dan één iemand die zegt van... hé, hey, ik vind dit leuk of het staat in een bepaalde playlist of wat dan ook. Um, dus ja, het, het, zoals je zegt, het is wel het is heel fijn. Het, het, het, je voelt je altijd... Uh, um, uh, ja, je krijgt een, een, een, een goed gevoel van, omdat het toch een, soort, een vorm van bevestiging geeft. Um, maar goed, ik haal bijvoorbeeld ook wel heel veel... Uh, energie en motivatie uit mensen die dan op de dag zelf of een paar dagen later de moeite nemen om mij een bericht te sturen of te bellen of te zeggen van hey, super tof liedje heb je gemaakt dat soort dingen, ja, ik, dat vind ik altijd uh, ja, misschien nog wel, wel fijner dan uh, iemand die je ook gewoon niet kent... die zegt, ja, ja, ja. ik vind dit leuk, zeg maar. Ja, ja, ja. Uh, je bent wel uh, bescheiden. Even dan, uh, zeg maar, uh, richting het eind van, de, van dit uh, gesprek. Want de nieuwe ja. single, die we die, die klaarstaan. Um, waar gaat het eigenlijk over? Uh, dive gaat heel erg... Of, ja, het gaat heel erg... Het gaat over... Um, uh, uh, nou, het moment dat je iemand leert kennen... en uh, dat je je meteen heel erg thuis voelt bij diegene. Dus dat kan zijn... Uh, bijvoorbeeld in een liefdesrelatie het kan zijn als je bijvoorbeeld iemand leert kennen, een soort soulmate, waarvan je nooit had gedacht dat die uh, op de aarde rond zou lopen. Hm. Uh, en ja, dat je heel erg het gevoel dat als je met iemand afspreekt of met iemand samen bent, dat je een gevoel van uh, ja, thuis, thuis hebt eigenlijk. Dat is eigenlijk een beetje de grote uh, inspiratie of het gevoel wat, wat eigenlijk achter deze track zit. Ja, um, past ook wel in het tijdsbeeld denk ik. Ja, ook wel. Het is, ja, je, je wordt natuurlijk, uh, of we zijn natuurlijk allemaal best wel opgezadeld met elkaar de afgelopen uh, nou, afgelopen anderhalf jaar zo'n mm -hmm. beetje. Uh, en ja, ik denk dat mensen zich uh, dan nu pas realiseren hoe fijn het is als je met iemand samen bent of bij mensen terecht kan waar je, je ook echt thuis voelt. In plaats van uh, uh, ja, dat, dat je, je bijvoorbeeld niet op je gemak voelt met iemand of, of wat dan ook. Zeg maar. Goed. Zullen we het dan maar uh, gaan uh, draaien? Laten we dat maar doen, ja. Oké. Okay. <laughs> um, hier is uh, Paris Boy met zijn laatste single en het nummer heet Dive. I stay above Still sleep We'll shut Our eyes I guess I figured it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 Feels like hell It so still looks like you are here, it still so feels like you are near when I'm fighting against my tears. ...zullen we de heer Boskamp moeten overslaan. Want hij is uh, bezig met een podcast. Het uh, ja, zijn uh, van die momenten dat er een aantal vaste onderdelen um, even niet uh, lukken. Uh, normaal gesproken is dat er ook altijd een column van Tino Stuy in. Ook die is uh, even uh, niet die we herhalen. Dus uh, wat dat gaat, uh, wordt dat uh, een andere keer nog uitgezonden. Um, er was ook nog een vraag gisteren. Ja, met wie heb je nou zitten praten tussen 10 en 12? Want ik was er een paar keer verzuimd te vertellen dat het om Hans Botman ging. En Hans Botman is de man die vroeger bij een, een krant heeft gewerkt. Namelijk het Algemeen Dagblad. Dat daar heeft hij sport gedaan. En vooral de autosport. Nou, daar weet hij ontzettend veel vanaf. Dus ik krijg daar nog wel wat vragen over. Nou, dat, we hadden namelijk gisteren even een bijzondere kant nog wel show. En dat ging meer over... Het, um, ja, het, het journalistieke leven van Hans Botman... Um, die nog aangesproken altijd op dinsdagochtend... rond half elf het uh, sportnieuws uh, verkondigt. Um, dan nog even de keurig netjes administratieve afmeldingen... wat betreft de muziek die ik gedraaid heb. Uh, Paris Boy met Dive. Je hoort uh, net uh, Sjoerd van Heuwen kunnen horen over uh, zijn werk. En um, wellicht kunnen we hem nog strikken hier um, in deze studio... Dan gaat het weer uh, met name over die donderdagavond uh, waar ik uh, dan een aandeel heb. En uh, daar hoor je dit soort uh, muziek dan ook uh, nog regelmatig in terug. En daarachter hoorden we uh, een single van een dame die ook uh, hier in de buurt uh, haar opleiding heeft uh, genomen. Naar, uh, genoten. Uh, dat is Rona Rode. Zij heeft het uh, conservatorium Haarlem uh, gedaan. En daar heeft zij uh, dit werk uit uh, voortgebracht. You heette die single. Uh, zo zijn er nog meer van uh, die uh, nieuwe dingen. Uh, bijvoorbeeld deze. Dat is ook weer een Nederlandstalig werk. Ook, uh, een beetje vergelijkbaar met één Kasper die ik in het vorige uur heb uh, gedraaid. Leuke Utrechtsband. Uh, en zij heette Figgy. En dat nummer wat ze heette... hebben gemaakt. Dat is Project 5. Face I see it in a frame. She looks like a girl who can spell. She looks like a girl who would spend a lifetime to find her name. ik wel in deze tijd van het jaar... een song for in Darkness... ...voor de man die in de lappenman zit, Michelle Ebbe. Voor de keer weer even onder het mes geweest... ...omdat er een soort vergroeiing is waar hij weinig aan kan doen. Daarvoor Lisette Aviva met Happier But Less Wise. Zou ik niet zonder een reden... ...want we gaan binnenkort namelijk een nieuw materiaal van haar laten horen... ...dat is volgende week al... En dan uh, is het wel zo raadzaam om dan ook even het uh, werken wat daar vooraf uh, gaat uh, te laten horen. Dus dat uh, eventjes uh, uh, wat betreft het uh, muzikale plichtpleging. Nu aan de telefoon heb ik Monique Barner. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, want uh, dat heeft uh, ook een, uh, een aanleiding. Uh, want um, jij, gaat op, uh, jij gaat lopen voor uh, de zieke Liam. Uh, want er is, uh, een paar weken terug is er al een actie geweest... die in zand wordt om geld op te halen. Uh, Liam heeft uh, spierziekte uh, SMA2. En jij komt daar ook uh, voor in actie. Ja, klopt. Ik, ja. Ik ga... 22 mei ga ik 100 kilometer lopen voor hem. Ja. En dan hoop ik als bedankje ja, de mensen gaan doneren voor Liam op de website. Ja. Um, ben jij uh, heel goed met wandelen? Ja, ik denk het wel. Ik heb niet een tempo van uh, 7 kilometer in het uur, dat niet, maar ja. Uh, ja, ik loop wel lange afstanden allemaal en ik probeer een beetje door te lopen natuurlijk ook allemaal, dus ja. En uh, zou die 100 kilometer vol te maken. Ja. Ik heb al een keer 80 kilometer gelopen voor Liam. Ja. Dus uh, ja, ik ga mijn uiterste best doen. Ja, wat wat, uh, wat uh, was de reden om dan toch uh, ook hiervoor in actie te komen? Hè? Uh, iets uh, met de spierziekte zelf? Uh, nou ja, we hebben eerst ook die OCD verkoop gehad via ons bedrijf. Van Kate hm. en van mij, uh, van de uh, Floricultura. Mm -hmm. ja, en ik wandel natuurlijk verder. dus ik had echt zoiets van... Uh, ja, het sprak me heel erg aan. Het deed me wat. En uh, ik had zoiets van, er moet meer voor gedaan worden. En vandaar het wandelen dan. Ja. En ik denk, ja. En om me dan een bekendheid te krijgen, loop ik dan met een tas, met een poster en een vlag van Liam erop. Mm -hmm. En dan als ik dan ergens anders in het land loop, dan hoop ik gewoon dat mensen mij herkennen. Of ook iets wil doneren in mijn potje, dus... Ja, uh, want ook jij uh, geeft aan eigenlijk op uh, de sociale media uh, dat, uh, dat het heel erg uh, uh, dringend is: hè, dit, dit verhaal. Het is voordat hij 13,5 kilo weegt, moet hij eigenlijk een uh, zolfsmaak dus krijgen. Ja. Anders ja, doe het niet veel meer met zijn lichaam. En dan breekt de ziekte breekt natuurlijk steeds meer van zijn spieren af in zijn lichaam, uh -huh. in zijn rug en uh, zijn benen. We werken nu ook niet zo heel erg nog mee, dus hm. die kunnen niet zo goed bewegen. En dan krijgt hij oefeningen voor en uh, spieranten krijgt hij dan uh, eens in de zoveel tijd wel ingespoten. Ja. En uh, ja, dat zorgt dat het een klein beetje tegenhoudt, allemaal. Maar soms, maar is ook ja, voor alles. Dat stopt de hele ziekte gewoon, dan heb je er gewoon daarna is hij er gewoon vanaf. Ja. En dan hopen uh, dat hij dan uh, misschien weer kan staan en een paar stapjes kan doen. Ja. En misschien later hopelijk in de toekomst kan voetballen. Ja. Heb jij al, al enige reacties gekregen over dit verhaal, wat je dus nu uh, binnenkort uh, gaat doen? Die 100 kilometer lopen? Um, ja, wel wat donaties. Maar niet van bekende Nederlanders of zo. Mm. mijn collega's en uh, van uh, buurtgenoten die het natuurlijk dan lezen en zo ook allemaal die ja, af en toe eens een keertje wat doneren. Maar ja, het moet veel meer uh, komen natuurlijk in de media. Ja, uh, vandaar ook uh, dat wij uh, ons melden in, in dit opzicht. Uh, want er is ook een, een, een, een website uh, voor in het leven geroepen. Uh, Steun uh, Liam tegen SMA 2, hè? dat is uh, de website. Zoals ik het uh, zeg, ja. daar moet je dan... Een, en daar staat ook jouw, uh, jouw actie ook op, hè? geloof ik of niet? Ja. Oh. En, uh, en de website van geef.nl mm -hmm. en een actie. En als je dan op die, die uh, andere website ziet, dan zie je het wel helemaal het geef.nl uh, link. Zeg ja. maar, daar kunnen de mensen op doneren dan. Ja, ik, ik, ik heb hem hier staan. Uh, www.geef.nl en dan slash nl slash actie slash liam streepje tegen streepje sma uh, en dan uh, kom je er wel. Ja, dan kom je er wel. Ja. Um, nou, ik uh, dank je in ieder geval even voor de, de toelichting. Hè, voor de, de actie die je wil gaan doen. En uh, uh, ja ik wens je er ontzettend veel succes mee. Nou, dank je wel. Ik ga mijn uiterste best voor hem doen. Ja. Um, dat was uh, Monique Barner. Uh, weer even verder uh, met de muziek. En uh, dat uh, is uh, van Elephant. En Never It's Too Real.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 time. Als er uh, dingen dan ook uh, lukken. Uh, staan er de uitzending. Want ik zat ook echt uh, te haasten. Om, om dit uh, voor elkaar te krijgen. Want het gaat tenslotte over iets heel belangrijks. Over uh, de spierziekte van Liam. Uh, er is een aantal weken geleden. Uh, daar het uh, nodige over gedaan. Hier is Antwoord. Uh, maar uh, er gaat ook iemand in Noord-Holland wandelen. Uh, dat is Moediek Barner. Uh, kijk op de website uh, geef.nl. En dan moet je even zoeken naar uh, de actie van uh, Liam. En dan komt het vanzelf allemaal in orde. Um, elephant was dat. Uh, never know, it's real. Uh, we gaan uh, deze zitting opbreken. Het is afgelopen. Morgen ben ik er weer met een uh, alternatieve fan vanaf 7 uur. En het leuke is dat Jip Rechter erbij is. Ja, ja, ja. ja. Ze, ze is erbij. En dit is The Circle of Blame met Aion. Ik zeg tot morgen. Dag. Dag. give me